Het weer nog, vanuit het westen toenemende bewolking en vanmiddag af en toe regen... bij maximaal van een graad of elf. Vannacht in het hele land buien en die houden de koperde dagen aan. Dit was het. NM.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 Take a, walk with me. Take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? Say goodbye Mr. President, were you a lonely boy? Were you a lonely boy? Were you, you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sick. President, you'd never take a walk with me. Hmm. Ik denk nog steeds dat het kan.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 in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan. Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan. Ik zie om me heen dat het beeft, altijd die angst dat het vreemd tot het breed. Misschien ben ik wat naïef of gewoon wereldvreemd, maar ik heb het zo niet. Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk, een gulzig verlangen, maakt dat nou niet stuk? Laat mij in die waar, laat mij in die waar, laat mij in die waar. Lord, may I be Het kan om bruggen te bouwen, soms droom ik ervan. Laat mij in die warmte, laat mij in die warmte, laat mij in die warmte.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 Days in there, I'm gonna make a difference tonight. Another day pretending I don't think I'll ever survive. I'm gonna take whatever arrives Oh yeah Still aiming for a million It doesn't mean I'll never get by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 Een mooi nummer van de Dexys Midnight Runners. Maandag 18 oktober is er weer. Ik denk, hey, stemt ik een stem tussendoor? Ja, tuurlijk! Deze muziekboulevard is niet zomaar een muziekboulevard. Die komt niet uit de computer. Die komt letterlijk uit de CD-spelers. En daarvoor hebben we Karim meegenomen. En Karim is een nieuwe held binnen de radio. En die gaat voor jullie het volgende doen. Zie je het weer bericht. Nou vertel Karim. Ja, vandaag ziet het oosten en zuiden van het land veel zon. In het westen en noordwesten is er een toenemende kans op bewolking en neemt de kans op regen natuurlijk ook toe. Het wordt ongeveer 11 graden en vannacht trekt er een storing over. Morgen is het wisselend bewolkt en komen er vooral in het noorden en westen bij voor. Het wordt daarbij 12 graden en met een maandige wind uit het noordwesten wordt het weer een kille dag. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Regen gaat vandaag nog verder regenen, denk je? je wel, hè? Nou, ik denk het wel, ja. Jawel? Ja. Nou, als ik zo kijk, 13 graden, 12 graden. Brrr. Karim, stel je eens voor. Ja, ik we willen wel weten, hè, nu je ja, op de radio ja. zit. Ik ben Karim, ik ga uh, samen met een vriend van mij, Niels Scheten, ga ik uh, elke vrijdag tussen 5 en 7 het programma Je Weekend In met CFM presenteren. Mm -hmm. Heel veel leuke dingen, die hoor je dan vrijdag. Oké, okay, aankomende vrijdag al of wachten we nog even? Ik denk dat we nog heel even wachten. De afgelopen uur vanaf twee uur is Karim al druk bezig geweest achter het makepaneel. Want dat gaat hij zo direct nog verder doen. En wij gaan ook weer verder met muziek. Karim, heel veel sterkte en heel veel geluk. Dankjewel. Namens iedereen. En wij gaan door met Raffiella. Leuk nummer. En Paal de Leeuw. Mooi nummer van Mijn houten Hart.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 And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 Let's love.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 Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum den Sie, das Haus an zee. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. zee das am See. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenblauwenblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart baard en zit in de Meine 100 enkels spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Peter Fox, Haus am See, of Haus am Meer is het eigenlijk als hier in Zandvoort zit. Dus niet house am zee, dan is niet haus aan zee, want een zee is een meer en een haus aan meer is een zee. Nou ja, in ieder geval, ik weet niet wat ze allemaal in Zweden hebben, maar een hoop uh, moeite. En dat gaat Karim ons allemaal vertellen wat daar nou weer gebeurd is. Ja, ja. Er is een dief geweest in, uh, in Zweden, wat jij net al zei. Uh, die had een laptop gestolen van een professor. Maar na een tijdje kreeg hij toch wel spijt en ja dacht, ik ga hem alles kopiëren en ik zet op USB-stick en ik ben er terug. Nou, uh, de professor is natuurlijk blij, maar die dief die moet dus echt uren bezig zijn geweest met het kopiëren van het ene vuiltje op de USB-stick. Dat is echt, ja, ik weet niet. Hij had denk tijd te of Tijd <laughs> over. Ja, uh, ja, ja. ja ik, ik weet wel dat die professor wegens rugklachten zijn rugzak met laptop, porten, sleutels en dagboek even in de traphuizen neergezet bij zijn woning. In Omea, als je weet waar dat ligt, Noord-Zweden. En toen hij een paar minuten later terugkwam, was zijn tas weg. En de thuis per telefoon aangeefde van diefstal liet zijn pasjes meteen blokkeren. En toen hij enige tijd later beneden liep, stond de rugzak er weer. Ik denk dat het de een half uurtje uur later was. Alles zat er nog in, behalve zijn laptop en zijn bibliotheekpas. Zo klullig, als je, als je laptop weg ja. bent. En, en dan krijg je een dag later krijg je een USB-stick. <laughs> ja, Met je gegevens. Laptop weg, USB-stick uh, USB terug. Nou ja, als het een mooie USB-stick is van ja. houdt geld waard. Maar zou die USB-stick van hem zijn geweest? Of van die dief? Ik uh, denk dat het van die professor was gewoon netjes. jong, jong. Nou goed, de dief met een spijt stuurt USB-stick terug. Tijdens de muziek boulevard. Het is alweer bijna drie voor vier. Dat betekent dat ik het uh, laatste nummer ga draaien. Jij hebt uh, de afgelopen twee uur uh, netjes gedaan, Karim. Dank je. Ik ben helemaal trots. Ja, tuurlijk. Geen probleem voor de eerste keer. Helemaal super. We gaan je vaker horen op de ZFM Zandvoortse Radio. Ja, ja. Ik mag het hopen. Daar gaan we wel vanuit. Veel plezier en veel succes ermee. En tot de volgende keer weer, hè? Ja, ja. We gaan eruit met een mooi nummer van Ilse de Lange Puzzle -Me. Tot aan het nieuws van 4 uur. En even verder muziek Boulevard. Maar die komt van uh, Bob af. Die denk je, Bob, Bob non-stop de computer natuurlijk. En ik uh, ben er woensdag tussen 2 en 4 weer. peasy gediscrimineerd en gekwetst voelen. Morgen en overmorgen komt Wildersadvocaat Moskowitz aan het woord. Het aantal scheepskapingen wereldwijd is licht gegroeid. In de eerste negen maanden van 2009 werden er 34 kapingen gemeld. Dit jaar zijn dat er over dezelfde periode 39. Meestal ging het om kapingen door Somalische piraten. blijkt uit cijfers van een internationaal maritiem bureau dat alle incidenten registreert. Somalische piraten breiden hun werkterrein steeds verder uit. Ze zijn nu ook actief in de Rode Zee en de Zuid-Chinese Zee. Volgens het Maritiem Bureau helpt het als er wordt gepatrouilleerd door marineschepen. In de Golf van Aden liep het aantal pogingen tot een kaping... daardoor terug van 100 vorig jaar naar 44 dit jaar tot nu toe. Door een tekort aan brandstof op de Franse vliegvelden wordt het aantal vluchten uit dat land drastisch beperkt. Dat is het gevolg van stakingen van vrachtwagenchauffeurs en acties bij olieraffinaderijen. Die zijn een protest tegen de verhoging van...